Er worden meer fietsen gestolen. Dit jaar kunnen dat er zelfs meer dan 100.000 worden, zegt de politie. En dat is vooral het werk van mobiele bendes. En die rijden gewoon echt rond met een busje. Je kijkt waar veel fietsen bij elkaar staan, die ze makkelijk mee kunnen nemen. Worden ingeladen en al vrij snel naar het buitenland vervoerd om daar te verhandelen. Opvallend is dat het aantal gestolen e-bikes erg is toegenomen. De eerste helft van het jaar waren dat er al 20% meer dan vorig jaar. En dat komt vooral door onszelf. Mensen die even snel een boodschap doen in de supermarkt en denken dat ze hem even enkel slot neer kunnen zetten of, of bij uh, stations. Dat soort plekken zien we vaak wel terugkomen. En de pieken zien we ook in augustus en september rond de recreatieparken. Ja, de ultieme tip is dan ook die, dezelfde die je waarschijnlijk vroeger van je ouders kreeg. Neem een apart kettingslot. De brandweer wil meer doen bij bijvoorbeeld grote overstromingen, telefoonstoringen of grote chemische branden, zegt de voorzitter van de brandweer in de Telegraaf. Hij zegt dat brandweerlieden meer kunnen dan vuren blussen, want Brandweer wil van de bijna duizend kazernes in Nederland een plek maken waar burgers in nood terecht kunnen. Een nieuwe bekende naam bij PSV. Sergio Dest komt van Barcelona naar Eindhoven. PSV huurt hem in ieder geval een jaar en kan hem daarna ook nog kopen. Dest speelde eerder in de jeugd van Ajax. en maakte daar ook zijn profdebuut. Vorig jaar werd hij verhuurd aan AC Milan. Maar daar kwam hij slechts acht keer in actie. En de grote Lowlands schoonmaak kan beginnen. Duizenden festivalgangers dansten, chansten en dronken dit weekend in Biddinghuizen. Maar nu moet het campingterrein leeg zijn. Onze collega Hanneke heeft vanochtend rustig opgeruimd. De enige rij waar ik vanochtend in heb gestaan is die om het chemisch toilet te legen. Daar heb ik ongeveer een half uur gewacht. Maar als het in dit tempo de camping heel langzaam leeg druppelt, dan verwacht ik niet dat ik nog heel lang in de rij ga staan om uh, de polder en biddinghuizen en uh, lowlands te verlaten, volgens mij. Het weer, opnieuw een prima dag om buiten te zijn. Zonnig en het is al lekker warm, met op heel veel plekken al 23 of 24 graden. We komen er komen nog een paar graden bij vanmiddag. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Rainbow Radio Zandvoort. ZFM. Rent for legends. Optimaal. Radio FM. <muching> Hold your head up over ya. We got a whole world to win in honor of our fallen fighters and future generations. It might not be easy. No. But when the tears start to flow, get up look in the mirror and say It's gonna be me, gonna be free, gonna love who I love That's just how it's gonna be, oh LGBTQ van Liz Zoe en natuurlijk ook al die andere letters, want het uh, is Pride. Ja. Yeah. Hartelijk welkom en uh, ja helemaal uh, niet direct naar de sirenes op deze maandag. Want uh, we hebben een speciale maandag, dus het is niet de eerste maandag van de maand. Nee, het is de laatste uh, maandag van juli. En uh, deze speciale editie is in verband met de Pride in Zandvoort. Ja, Pride, Pride at the Beach. beach. Dus, yay, yay. En we hebben er zin in. En uh, uh, bijzonderheid, want we zenden live uit... Uh, vanaf de locatie Wijn aan Zee aan het Stationsplein nummer 10. In het oude stationsgebied, uh, uh, gebouw. Oh. <laughs> o, een oud gebied inderdaad. Ook een oud gebied hoor. Ja, is Ook een oud zich... gebied inderdaad, ja, ja, al heel heel, heel <laughs> oud. En uh, met dank aan uh, Christy uh, gansender Lotte voor het openstellen van, uh, van Wijn aan Zee, speciaal vandaag. Uh, want ja, zometeen is hier natuurlijk uh, uh, de grote start van de parade. Ja, Precies, de ja. pre-party inderdaad. Eerst pre-party, ja, vanaf één uur. Ja. Met muziek en dan om drie uur hier vandaan gaat de parade... Ja. He, en het, het wordt mooi weer, toch? Of ja, tenminste, het gaat ja. op. Nou ja, dat, dat is inderdaad, uh, laten we zeggen... vanochtend is zandvoort lekker opgefrist. <laughs> ja. En flink, flink ja, schoongewaaid. En, uh, schoongewaaid en, en, en gespoeld ook een beetje. En gespoeld, inderdaad. Maar de lucht breekt inderdaad. En uh, volgens de buienrader uh, blijft het droog. Ja. Dus uh, uh, we hebben een uh, aangenaam windje met een uh, zacht temperatuurtje. Uh, ja, het nee, het is niet koud. Nee, het is niet nee, koud. Absoluut. En uh, dus uh, mocht je denken van... nou, ik weet het niet met dat weer, hoor. Dan zou ik zeggen, zet dat nou vooral aan de kant. En kom richting Zandvoort met de trein. Het waait het binnenland in. Dus als je in het binnenland bent, kom hier naartoe. Oh ja, precies. ja, dan ga je ja. tegen de stroom in. Ja, precies. Ja, dat ja, lijkt ja. me wel zo handig om dat te doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik wil nog wel even voor de tegen de, de luisteraar ja. zeggen dat we dus volgende week geen uitzending hebben. Nee. Want nee. dat is dan de eerste maandag waar wij normaal wel een uitzending hebben. Deze keer niet. Dus dan hoef je niet naar de sirene klaar te gaan zitten. Het mag wel, maar ja. dan heb je geen Rainbow Radio Zandvoort. Nee. nee, en deze uitzending kun je zeg dan, over twee weken gewoon nog eens een keer beluisteren. Precies. Ja. precies. Ja. Uh, dus de eerstvolgende uitzending is dan in september? In september, ja. Begin september. Wat is het dan? 2 september, 3 september? Ja, zoiets. zoiets, zoiets dat ja, ja, ja, is nu helemaal niet ja. belangrijk. We gaan nee, beginnen met de deur. <laughs> Happy Pride allemaal, trouwens. Ja, ja. ja. ja. ja. En. Uh, nou, dan gaan we maar beginnen met de actualiteiten, want er zijn wel wat actualiteiten te melden vanuit Pride to the Beach. Ja, zeker. Er is, uh, uh, nou ja, we hebben natuurlijk al een hele week eigenlijk achter de rug met Pride to the Beach, ja. een zeer geslaagde week. En uh, wat natuurlijk sowieso leuk was, is de, dat is dan nog verder terug de opening van het Pride Information Center... Uh, He, in het raadhuis. Ja. We hebben We ja. ons eigen centrale punt waar mensen exposities uh, kunnen bewonderen. Drie hele indrukwekkende, uh, moet ik zelf zeggen. En waar je je laatste Pride spulletjes kan kopen. Dus ook de mensen die vandaag die dit horen en die denken, oh, ik zit al in de trein en ik ben nog wat vergeten. Ik heb nog even de, dat, die opkleuring nodig in mijn outfit. Dan kan je dat daar ook halen. Want een outlet van Pinkpoint Amsterdam is speciaal tijdens Pride at the Beach uh, ook naar ons toegekomen. In ja. het centrum van Zandvoort. Maar laten we het even hebben over deze locatie. Want de andere deurs van de Pride at mm the -hmm. Beach. Die staan ook extra in het zonnetje dit jaar. Die hangen hier Dus ja, Ze mooi. hangen in het zonnetje eigenlijk. Ja, ze hangen de zonnetje. Zonnetje. Ja. Ja. Ja. Die, die hangen hier mooi uh, uh, in bijna zee ook geëxposeerd. Uh, op mooie doeken. Fotografie natuurlijk door uh, René Zuiderveld. Prachtige foto's. Uh, ja, het is ook een foto van mezelf, dus dan mag ik dat zeggen. Ja, je ziet er uit. Die prachtig uit. Je hangt er prachtig bij. Oh ja, ook van Anja. Ja, ja. En onze tien ja. andere ambassadeurs, natuurlijk. En wat leuk daarin is, elke ambassadeur heeft ook uh, zijn of haar of diens eigen wijn uitgekozen. Ja. Dus ja, helemaal passend bij de locatie is dat natuurlijk perfect. Maar. Uh, uh, vorige week hadden we de Pride Walk in Amsterdam. Maar misschien even naar Zandvoort, Ronald. Want dinsdag hadden we iets bijzonders in de kerk, hè? Ja, ja afgelopen dinsdag uh, uh, opende de protestantse kerk haar deuren... voor de voorstelling, uh, theatervoorstelling uh, Nader tot U van Lars Brinkman. En Lars Brinkman is een jonge theatermaker... die uh, best een uh, intieme uh, uh, voorstelling heeft gemaakt. Um, uh, waarbij toch uh, uh, de kerk druk bezocht werd om naar de voorstelling te kijken... Het ging over zeg maar, een uh, relatie tussen uh, de beelden in het Vaticaan. Uh, de ontdekking van zeg maar, het homo-mannen zijn. En uh, daar de ontwikkeling in. En dan uiteindelijk de relatie tot God. Mm. En dat had Lars tot een uh, solo voorstelling gemaakt. Uh, die ontzettend goed in de smaak is gevallen. En um, nou, het was wel heel erg leuk dat de, de dominee en de voormalige pastoor uh, zeg maar, uh, van, van uh, de Agatha-kerk beide aanwezig waren en zeer te spreken waren over deze uh, krachtige voorstelling. Ja, ja, ja. zeker. Het ah, was uh, fantastisch. Dat was er ook bij. Ja, ja en we, we hadden gisteren ook weer in diezelfde protestantse kerk Het is toch wel heel bijzonder dat dat, uh, dat het zo gaat, hè, die samenwerking. Zeker, en, super. Uh, om nog een keer te benadrukken. Ook een heel mooi concert met uh, zes verschillende artiesten. Gewoon een twee uur durend... Uh, uh, vullend programma moet ik zeggen. Dat was ook uh, heel bijzonder. we hebben daar nog foto's van. die komen in de loop van deze dag op de socials van Pride at the Beach. misschien is dat nog goed om te noemen. dan kunnen mensen nog even terugkijken en die denken van hey heb ik het toch gemist? en, en dan ook op ga de ik website? volgend jaar wel. op de ja? website komt ja. uiteindelijk ook een uh, ja, natuurlijk een mooie uh, overzicht. Ja. maar uh, de socials staan even voorop. Ja. Um, even kijken maar dan echt naar de actualiteit. Ja. Het vrouwenfeest, hè? Daar moeten we het absoluut Gisteren, ook nog ja, even over hebben. De, de, ja, ja. Maar eigenlijk ja. is dat een beetje de, de... conclusie van alles. We hebben zoveel... dit jaar. Ja. Toch? ja we moeten we vergeten. Zoveel. Nee, we hebben natuurlijk ook eerst lekker gebruncht. Ja. Uh, laat dat ook uh, duidelijk zijn. Dat was heerlijk. En, uh, en we hebben... Uh, een geweldig... vrouwenfeest gehad. Uh, met uh, 200 vrouwen... Uh, bij uh, ons. Het paviljoen ons. En... Uh, ja, met uh, artiesten. Uh, heel leuk. Josje die, uh, nam uh, een, een vriend mee. Die was uh, trompetist. En nou, dat klonk echt geweldig. En die had ook nog een, een, een dame bij. Die een soort uh, uh, tweede stem zong. Uh, nou, het klonk fantastisch. Dus daar uh, begonnen we mee. Daarna natuurlijk DJ Days. Die bij alle vrouwen bekend zaten. Uh, mm -hmm. Als uh, ja, lekker, lekkere nummers. Lekker inkomen om te dansen. En daarna uh, Astrid Akzen. Uh, op de gitaar. En uh, die zei: Ja, ik sta tussen twee DJ's. Dus die ging echt een soort van jammen, uh, uh, jammen en, uh, en echt een beetje uh, de, de, de DJ-muziek, zeg maar, uh, spelen. Dat was wel heel grappig. En, uh, en natuurlijk Bo, onze Bo, ja. die uh, uh, ook ambassadrice is van, uh, uh, van Pride at the Beach. En uh, ja, die altijd zo lekker draait. En dan is het uh, twee voor twaalf. En dan zeggen ze bij ons: Ja, we moeten nu wel gaan afsluiten hoor. En zei, nog eentje, nog eentje. Ja. Ja, maar dat, ja, ja, ja. En het wil Bo zelf ook. Die willen helemaal niet afsluiten. Dus dat is gewoon heel ja, leuk. Tot dus, het einde op de dansvloer. Volgend jaar zeker weer. Absoluut. Ja, absoluut ja. Geweldig. Ja. Ja. Nou ja, en dan hebben we om door te gaan. Want hey, we, we moeten natuurlijk ook straks naar het volgende interview en dergelijke. Hebben we toch nog wel echt een actualiteit waar we het even over moeten hebben. Ja. Want we hebben hier bij het station een zogenoemde Wave of Flags. Een vlaggenproject uitgezet. Waarin je vrij veel verschillende uh, vlaggen ziet. Die eigenlijk de diversiteit van de regenboogcommunity representeren. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zandvoort en Spaarne Landen. Dank daarvoor, want dat moest allemaal opgehangen worden aan lantaarnpalen. Kom dat zien, kom dat zien. Echter, ja helaas ook ja. Zandvoort is getroffen met uh, ja, uh, vandalisme. Het vernielen van de regenboogvlaggen. En uh, daar kun jij meer over vertellen, Jelma. Ja, nou ja, ik, uh, ik zal, zal mijn bron natuurlijk niet prijsgeven. Dat is niet uh, netjes voor degene die mij in vertrouwen heeft dat, uh, dat vertelt. Maar ik kreeg gisteravond ook al, uh, de, ik was ook gewoon rustig op het strand aan het eten en kreeg ik appjes. Uh, dat er iets vernield uh, was en dat mensen waren opgepakt. Dat het een hele situatie, het speelt zich allemaal af tussen half acht en acht uur s avonds. Uh, uh, heeft dat zich afgespeeld. Ik heb die getuigen later uh, in de avond nog gesproken. En meerdere mensen, het was gewoon druk in dorpen, dus meerdere mensen hebben het incident gezien. Uh, het ging in ieder geval om drie mannen die hardhandig de stokken hebben afgebroken. Ze waren, niet, ja, ze waren onder invloed, dus ze waren dronken, ze waren flink beschonken uh, personen. Um, uh, ...die ook allerlei dingen riepen en strompelden over straat, uh, het passende onpas omvielen in bosjes, uh, dat soort dingen. Eentje riep ook nog, want uh, een aantal getuigen durfden dan wel om uh, ja, uh, een reactie te vragen van waarom doe je dit of... Uh, uh, aan te spreken, in ieder geval op het gedrag van hey stop daarmee. En iemand zei toen, uh, de legendarische zin, gay is oké, okay, but not in Amsterdam. Dus oh. ze wisten <laughs> blijkbaar ook niet uh, waar ze waren, mm -hmm. zeg maar. Maar het is natuurlijk wel een trieste constatering ja. dat ja. ook in Zandvoort, het ging om uh, duidelijk uh, vier vlaggen die herkenbaar zijn. Twee regenboogvlaggen en twee Pride Progress vlaggen die, uh, nou... Uh, het begin eigenlijk he, van de wave of flags als je uh, vanaf het strand komt lopen richting het station uh, opent. En uh, uh, gelukkig is er meteen actie ondernomen. Want ze worden, als het goed is, wordt de, wordt de expositie weer in ere hersteld. Ja, Doorspaar land, naar landen en, inderdaad. En ook met dank aan de burgemeester die uh, hierop ook uh, direct actie heeft ondernomen. Maar allereerst natuurlijk dank aan de getuigen die zo heeft ingegrepen. Zeker. En de politie ook. Heeft benaderd en gebeld. En ze zijn opgepakt en ze zitten vast. Ja, ja. dus uh, dat uh, waarvan acten. Nou ja, ja goed. Ja. Uh, dus, dat betekent dat wij uh, zo direct, als alles hersteld is door Spanelanden, dan uh, uh, kun je de volledige Wave of Flags uh, weer zien. En ook het informatiebord dat niet vernield was, maar gewoon weggewaard door de stormwind ja. hier is antwoord. Vandaar ook. Dat, van. dat kan ook nog gebeuren. Ja. Dat ja. Wordt gewoon hersteld. En uh, nou, dan, uh, dan is het ook tijd om feest te vieren. Uh, Genoeg voor de actualiteiten. We gaan. Lekker luisteren naar het eerstvolgende nummer. Uh, prachtig nummer van Cindy Loper en Kinky Boots, Raise You Up. Take a dive into my eyes. Yeah, the eyes of the Feel the power You know the power of silence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 Follow my lead, pass down the recipe. Be every woman that you are. <laughs> Come, girl, follow my lead, 'cause you got the remedy. Be every woman that you are. <laughs>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 En dat was Rindier met Woe plus Man, oftewel Woe Man. Woo man. Woo man, ja yeah. precies. En uh, als het goed is, hebben wij nu aan de telefoon Laura Griffith van Moffisi. Hi. Hi Laura, welkom in de uitzending. We hebben een live uitzending, dus als je wat rare geluiden af en toe hoort, dan heeft het daarmee te maken. <laughs> uh, Laura, wij uh, willen jou voorstellen aan de luisteraar natuurlijk. Dus zeggen, wie ben jij, wat doe je en hoe ben je verbonden aan de LHBTI community? Ja, nou leuk dat ik uh, te gast ben. Uh, ik ben dus Laura Griffin um, en ik werk bij Kennisinstituut Movisi. Um, en daar ondersteun ik gemeenten en ontwikkel ik kennisproducten over LBTI plus emancipatie. Uh, dus op die manier ben ik uh, verbonden aan de LBTI community. En ook ben ik zelf getrouwd met een vrouw, dus uh, ja. het onderwerp staat wel dichtbij me. Dat is zeker een onderwerp wat dan dichtbij je staat, ja. Uh, ja. Nou, we hebben begrepen dat je dus onderzoeker bent en projectleider voor inclusie en diversiteit. En uh, in die hoedanigheid heb jij een artikel geschreven over toenemend geweld tegen LHBT plus community. Wat wij zelf dus ervaren hebben in, uh, in uh, dit, uh, ja eigenlijk gisteravond. Er oh, okay. zijn uh, Pride-vlaggen vernield en de stokken ook. Mm -hmm. en, dus uh, nou ja, dat uh, hebben we nu uh, uh, aan de lijve ondervonden. Uh, kan jij verklaren ja. wat de oorzaak is van dit toenemend geweld? We kunnen niet met zekerheid zeggen dat er echt een toename is van fysiek geweld tegen de LBTI plus gemeenschap. Maar we kunnen wel stellen dat haatgeleiden tegen de LBTI plus gemeenschap vaker en harder klinken. En dat is wel ernstig, want bijvoorbeeld zo'n verdiening van de vlag, dat zouden we wel echt als fysiek geweld... Um, Onderbrengen, namelijk het vernielen van iemands eigendom. Um, en ook al wordt het niet gericht tegen een persoon van de LBTI-gemeenschap, draagt uh, het raakt wel erg bij aan onveiligheid en het onveiligheidsgevoel van LBTI-personen. Um, ja, dus ook als er geen hoofdoorzaak te noemen voor deze toename van die hardere geluiden, uh, kunnen we wel stellen dat er meer desinformatie rondgaat over de LBTI-gemeenschap. Bijvoorbeeld op sociale media, maar ook in de politiek. Uh, en dat zorgt ervoor dat er mensen een vertekend beeld hebben van de LBTI-gemeenschap. En ja. natuurlijk. Ook hoe, veel, hoe meer van dit soort geluiden er klinken, hoe meer er een soort van een negatieve sociale norm wordt gecreëerd. Dus weet je wel, blijkbaar is het iets wat anderen doen, en ook nog ongestraft, zoals die met die regenboogvlaggen. Dus dan is het ook iets wat ik kan doen. Dat is een beetje die norm die dan wordt gecreëerd. Ja, precies. Nou, wij kunnen wat dat betreft uh, goed nieuws uh, melden. Want uh, dat hebben we ook iedereen in het, uh, in, in het programma gemeld. De mensen mm. zijn aangehouden die dit gedaan hebben. En uh, oh, die, die zitten vast. Dus uh, het waren drie behoorlijk beschonken Russische heren. Wat wij begrepen. Maar goed, voor uh, uh, uh, uh, uh, nu. <us> eh, de, de kennis van uh, wat jij nu, waar je dat artikel op, uh, op uh, gebaseerd mm -hmm. hebt. Hebben jullie daar wel onderzoek? Is daar onderzoek naar gedaan? Hoe, hoe, is, hoe, hoe is... Ja, er is... Um, zeg maar de recente trend van die hardere... negatieve LBTI-plus geluiden... dat is nog best wel recent... afgelopen jaar eigenlijk. Uh, afgelopen anderhalf jaar. Er uh, is dus nog niet echt heel erg veel onderzoek... naar dat fenomeen zelf gedaan. Maar er is natuurlijk wel um, onderzoek gedaan... naar inderdaad hoe zoiets... een negatieve sociale norm dus... in stand houdt. Dus inderdaad wat dat doet met een gemeenschap. Ja. En we staan wel in contact met veel gemeenten en daar krijgen we ook gewoon de laatste tijd meer signalen van. Mm -hmm. En daarnaast is, kan, je, kan je eigenlijk ook niet omheen komen in het nieuws. Uh, ik bedoel, elke week is er bijna wel een, uh, een artikel over regenboogvlaggen die worden gestolen of in neer uh, worden gehaald. Of uh, dingen die gebeuren bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of bijvoorbeeld bij COC Eindhoven in april. Dus um, ja, zeg maar, ook al is er nog ...geen onderzoek uitgekomen... ...wat over de laatste jaar of anderhalf jaar iets kan zeggen... ...zie je wel anekdotisch bewijs... ...dat er wel meer van dit soort dingen gebeuren. Ja, ja. En, en hebben jullie enig idee... ...jij of nou ja... De, de, de, de, de project, ...het project... ...wat we zouden kunnen doen om dit in de toekomst te voorkomen? Ja, nou dus die... Uh, soort van negatieve... sociale norm die wordt nu gecreëerd... ...door zeg maar van nou, dit is blijkbaar iets wat we kunnen doen... ...die moet eigenlijk omgebuigd worden... ...naar een... Uh, positieve sociale norm. Dus dat bijvoorbeeld gemeenten, het Rijk... maar ook bijvoorbeeld leraren, ouders en leidinggevenden... duidelijk moeten maken van dit doen wij hier niet... en zo gaan wij hier niet met elkaar om. En bijvoorbeeld het feit dat er bijvoorbeeld iemand uh, is aangehouden... en vastzit voor, uh, voor wat er dan uh, gisteren bij jullie is gebeurd... dat is in dat opzicht wel een norm van dit is dus niet iets wat je hier doet... en zeker niet ongestraft. Um, en uh, dat is wel een van de manieren om te zorgen dat... Uh, ...dit in ieder geval minder gaat gebeuren uh, de komende tijd. Er moet in ieder geval die, die, ja, die trend die nu een beetje aan het ontstaan is... Dat, ...dat soort van die norm moeten we ombuigen naar een norm van... Ja, dit is iets wat we niet met elkaar doen. Ja, ja, precies. Uh, dus ja. inderdaad uh, uh, bestraffen en, en, uh, en, en ook uh, duidelijk aangeven van dit, dit hoort niet. Dit is niet. Ja, precies. Wat, Vooral wat duidelijk een... aangeven inderdaad. Ja, van, ja. Dit is niet iets wat wij doen. Dit, dit hoort niet bij ons, zoiets. Ja. Ja, dus we hoeven niet allemaal weer terug in de kast? om te voorkomen ja, nog, dat... Uh... Het, ja, het werkt alleen maar als we niet het terug, terug de kast ingaan. Want nou ja, sommige mensen hebben natuurlijk geen keuze... want een omgeving is bijvoorbeeld vijandig of onveilig om uit te komen... voor een genderidentiteit of seksuele oriëntatie. Ja. Maar ja, zichtbaarheid is wel de enige manier om te zorgen... dat ze uiteindelijk naar die gelijkwaardige positie in de samenleving toe gaan. Dat hebben we ook gezien bij vorige emancipatiebewegingen bijvoorbeeld. Je ziet ook bijvoorbeeld, een, uh, zelfs bij de Black Lives Matter-beweging... dat met die zichtbare soort van protest dat daar meer aandacht voor is gekomen. Dus het weer terug de kast ingaan zorgt ervoor dat die zichtbaarheid niet wordt doorgezet. Maar ja, helaas levert meer zichtbaarheid ook meer nare reacties op. Maar ja. we moeten niet vergeten dat het overgrote deel van de reacties gelukkig positief is. Ja. Ja. Um, en dat er al heel wat mooie prides hebben plaatsgevonden dit jaar. En dat er elk jaar ook meer worden. Absoluut, inderdaad. Dat uh, ben ik het helemaal met je eens. En we laten ons zien. En we zijn proud. Ja. Huh? En, en, en daar wil ik wel even wat aan toevoegen. Want dat hele vlaggenproject en andere. Als je hier in Zandvoort rondloopt. En je hoort de Zandvoorters praten. Dat is echt positiviteit ja. wat je hier hoort. Dus ja. dat is uh, een, een welkom dorp. Ja, precies. Ja, nou, juist doordat er zoiets negatiefs gebeurt, staan meer mensen achter eigenlijk het hele gebeuren zeker, Dus dat, dat is alleen maar ja. goed. Ja, het geeft in ieder geval wel meer bekendheid dat het dus niet in Nederland al allemaal opgelost is. Wat sommige mensen wel denken. Ja. Uh, het is dan wel vervelend, al die, al, elk incident is er één te veel. Maar het legt wel weer really die focus op, er moet nog wel wat gebeuren. Ja. Uh, en... Uh, ja, dat geeft dan wel die zichtbaarheid: dus van: oh ja, we moeten dus wel er wat aan doen en dus, dat er dus wel wat van gezegd moet worden, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Dan komen we zo'n beetje tegen het einde van het interview. Dus um, ik wil vragen: heb jij nog iets toe te voegen aan in het interview? Ja, nou ik vind het leuk dat ik de gast mocht zijn. Ik wou nog één ding toevoegen, uh, namelijk het belang van uh, lokale Pride-evenementen, zoals bij jullie. Uh, weet je natuurlijk niet meteen een botenparade te zijn, maar ook al is het maar een vlag ergens in een mooie lezing. Uh, het is gewoon best wel belangrijk om te zorgen dat uh, zowel jonge lbti personen, die, die vaak niet naar de Pride in grote steden kunnen of mogen, um, om dat te zien dat zij zichzelf mogen zijn in de omgeving waar zij wonen. Maar ook om het hele LBTI-plus zijn los te trekken van het stedelijke of randstedelijke, of weet je, we zijn er overal. Um, en als we dat zichtbaar maken, dan komen er mensen hopelijk allemaal achter dat we alleen maar liefde hebben. En geen uh, reden hebben om bang te zijn of dat we uh, rare mensen zijn. Heel Prachtig. mooi, heel mooi. Uh, uh, inderdaad, de afsluiting van dit interview. En dan had je ook nog een verzoeknummer die wij voor jou willen draaien. Wil je hem zelf aankondigen? Ja, zeker. Uh, ik heb gekozen voor Fuego van Eleni Fureira. Ja? Dat is de inzending van Cyprus voor het Eurovisie Songfestival in 2019. Uh, nou ben ik zelf erg fan van het Eurovisie Songfestival, dus dat kon natuurlijk niet ontbreken. Heerlijk. Uh, maar ook de eerste keer dat ik met een Prideboot uh, meevoer, dat was in Utrecht 2019, toen werd dit nummer veel gedraaid. En dat was inderdaad gewoon één grote knuffel door de stad. Dus dat, met die positiviteit wou ik het graag afsluiten. Heerlijk. Dan gaan we lekker draaien. Eleni Furiera met Fuego. Dankjewel. Dankjewel. Yeah, the eyes of a lioness Feel the power, they enlight mm. A little look, a little touch You know the power of silence Yeah, keep it up, keep it up I was looking for some high, high highs, yeah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 So the so, 'cause so fucking real. Uh huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love it, so please don't stop it. Mm -hmm. You got me right here in your jeans pocket, right now. laying your body on a shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. Dat was het heerlijke groovy Make Me Feel van Janelle Monet. En eh, als het goed is, dan hebben we inmiddels contact met de voorzitter van Queer Amsterdam. Klopt dat? Dat klopt. Dat klopt. Dag Naomi. Hallo, fijn dat je in de uitzending kunt, uh, kunt komen. Um, we gaan gelijk beginnen met het, uh, met het interview. En wij stellen traditioneel altijd de eerste vraag. Wie ben je? Wat doe je in het dagelijks leven? En op welke wijze voel jij je verbonden met de regenboogcommunity? Mijn naam is Naomi Pieter. En ik ben voorzitter van Queer uh, Amsterdam. Daarnaast ben ik ook voorzitter van Black Pride. Uh, in het dagelijks leven doe ik echt heel veel verschillende dingetjes. Maar me vooral bezighouden met uh, de zaken rondom Queer Amsterdam en Black Pride. En ja, andere dingetjes waar ik mee betrokken ben. Uh, daarnaast ben ik ook kunstenaar. En ja, maak ik ook performances en dergelijke. En verder, ik ben onderdeel van de gemeenschap. En als voorzitter natuurlijk van uh, deze organisaties. voel ik me ontzettend verbonden met de Regenbooggemeenschap. Ja, hartstikke mooi. Nou, van harte welkom. De, de eerste Queer... Pride zit erop. En uh, ja. wij zijn ontzettend nieuwsgierig. Wat is je eerste reactie en wat maakt dat je die reactie hebt? Mijn eerste reactie is, um, goed, ja, wat is het Nederlands woord hiervoor? In Engels zou ik zeggen zo so bolzam. Awesome. Het was balsam, awesome. het was zo so mooi. Het was, um, het was ontzettend. Uh, weet je, de gemeenschap kwam ontzettend bij elkaar. Um, ja, ik, ik, ik, ik ben nog steeds woorden voor aan het vinden. Het was ontzettend bijzonder. Het was echt bijzonder. Het was mooi. Um, um... Je hebt er eigenlijk ja, geen woorden geen voor? voor. Ja, I'm still finding the words for it. Het was heel speciaal. En ook heel speciaal dat we veel konden doen in de stad, zeg maar. Dat klinkt wel heel erg goed, hoor. Ja, en nou weet je, misschien kunnen we dat een beetje concretiseren wat het dan allemaal was. Want wat zou je kunnen zeggen dat er hoogtepunten waren van de afgelopen week? Oef, heel pittig. Ja, ja. Sorry. Ik vind het echt heel pittig. Nou, ja, iets wat ik heel bijzonder vond was um, het transdiner op, op het Leidseplein. Ah. Uh, dat we daar met z'n allen bij elkaar konden komen of bij elkaar kwamen om uh, met z'n allen te eten midden in de stad als een transgemeenschap, nou, dat vond ik ontzettend bijzonder. Zeker denkend aan het geweld dat uh, heel veel trans, trans mensen meemaken, yep. um, ja was het heel bijzonder om daar te staan. En, ook natuurlijk plek op het vond ik ook heel, heel, heel nice. Um, ook het sportactiviteit. Uh, alle sportactiviteiten, zeg maar. Um, de sportcommissie had nooit eerder zoveel sportactiviteit georganiseerd. Dus dat was ook heel ja, bijzonder. En ik moet natuurlijk ook zeggen, sekswerkersdag Ja. Ja, Want, de sekswerkersdag kun je, kun je daar een klein beetje voor de luisteraars over vertellen wat, wat dat nou precies inhield? Um, nou, de sekswerkers kwamen bij elkaar in, in, als ik me niet vergis, in de kerk, ik weet de naam van de kerk niet, maar daar hadden ze allemaal sexy, sexy performances en waren, dus, ja, waren ze de kerk aan het claimen als een space. Um, daarnaast had je ook nog een playparty. Um, ik weet even niet uit mijn hoofd wat er allemaal verder is gebeurd, want er is zoveel gebeurd. Maar het feit dat sekswerkers een onderdeel waren van het programma, een prominent onderdeel... en niet iets wat in het geheim gebeurde, maar echt prominent op onze programma... en mensen waren welkom om te komen kijken. Uh, en ook om ja, bewust te worden van deze gemeenschap. Um, ja Dat is iets waar ik wel echt trots op ben. Dat wij dat wel echt uitdragen en... Uh, ja, hand in hand met de sekswerkersgemeenschap, omdat ze ook onderdeel zijn van onze gemeenschap. Ja, precies. Dus het gaat toch wel om die stigmatisering weg te halen hè, bij, de, bij, de, bij de sekswerkers. Ja. ja of over, over sekswerkers natuurlijk. Ja. Precies. Ja, ja. Um, in de visie van Queer Amsterdam, te lezen op jullie website, staan een aantal uitgangspunten voor de Queer Pride Week. En uh, zeg ik dat eigenlijk goed, de Queer Pride ja, ja oké. Okay. En ik lees even de eerste alinea voor. Queer Amsterdam staat voor het bevorderen van gelijkwaardigheid... het bestrijden van kansenongelijkheid... en het versterken van de sociaal, maatschappelijke en economische positie... van alle mensen die zich identificeren als LGBTQIAP+. Queer Amsterdam vindt het belangrijk om gender los te laten... verbinding te vinden bij elkaar... en bewustwording te creëren vanuit een intersectioneel perspectief antidiscriminatie op alle vlakken is een van onze kernwaarders. Kernwaarders. kernwaardes, moet je mij horen. <lacht> kernwaardes. Kun je, kun je in het kort omschrijven op welke wijze queer Amsterdam dat heeft geprobeerd te bereiken? Nou, dat zit hem vooral, nou eigenlijk door het programma. Hmm. Door het programma, dus niet dat we enkel praten over wat dit soort dingen bedoelen. Wat we hiermee bedoelen is enkel als holle concepten. Maar daadwerkelijk ook een programma te creëren die zodanig gelaagd is. Dat we nou ja, middels het programma dus intersectionaliteit bedrijven. Maar niet zozeer als, ja, enkel als woorden. En wat bedoel ik daarmee? Uh, wat ik al net vertelde: het feit dat sekswerkers een programma hebben. En onderdeel zijn. En niet als een klein stukje. We erkennen dat mensen uit onze gemeenschap, uit de LGBT-gemeenschap... ook sekswerkers zijn. Ook zwart zijn. Ook sport doen. Ook, uh, even kijken... even dat moet alle programma's uit mijn hoofd erbij halen. Maar we proberen dat zodanig mee te nemen... in hoe we programmeren en ook ruimte te creëren... voor andere verhalen. Dus, enkel, niet en, het, kan, dus het programma is niet enkel tot stand gekomen... door Queer Amsterdam. Maar het feit dat we hebben geopend naar de gemeenschap. Dus het is... Um, ja, ik, kan, ik, ja ik, ik moet dan teruggrijpen naar het programma en als je kijkt hoe die in elkaar zit en hoe we daar te werken zijn gegaan, hebben we op die manier geprobeerd om dat allemaal uh, in ieder geval uh, aan te stippen uh, en in de praktijk te brengen. Uh, een conferentie is ook een daarvan. Waarin we in gesprek zijn gegaan uh, met verschillende mensen. op ja, delen van onze gemeenschap. En ook mensen hebben uitgenodigd om te komen luisteren. lijstmakers bijvoorbeeld. En proberen op die manier het, het, het gesprek in gang te brengen. Ja, ja. Ja, jammer, jammer, jij wil jij wat vragen. Ja, waar ik nieuw benieuwd naar ben, is inderdaad dat. Uh, het is bijzonder inderdaad dat je dat zegt. Zo uh, echt je openstellen voor de gemeenschap. Dat is ook wel echt iets wat jullie hebben uitgestraald als ik uh, jullie. Uh, uh, ...online kanalen in de gaten heb gehouden. En dat is dan ook wel iets wat jullie echt nog misten in de Pride, uh, als ik het goed begrijp. Echt dat openstellen um, naar de gemeenschap, luisteren naar wat mensen nodig hebben. Nou ja, wat vooral... Um, ja, u, ja, hoe moet ik dit goed uitleggen? Uh, we missen dat inderdaad. Uh, maar daarmee wil ik... Ja, we missen dat gewoon in general. Ik denk in de wereld, als je kijkt naar verschillende hoe Pride op een gegeven moment gevierd is, uh, mensen op een gegeven moment tijd zijn gaan vieren. Ik denk dat mensen in de wereld zijn vergeten, hier en daar. Um, dat, dat er verschillende lagen binnen ons gemeenschap zijn die we moeten meenemen, die we nu moeten vergeten en waar de strijd nog niet voorbij is. En nou, bijvoorbeeld sekswerkersgemeenschap is een daarvan. Transgemeenschap is een daarvan. Dus ik ben zwart en queer. Racisme is onderdeel daarvan. Dus bepaalde delen moet je gewoon meenemen in de strijd. Het is na eenmaal, na eenmaal aan ons allemaal verbonden, om het zo te zeggen. Ja, het is niet alleen het feestje hè, wat veel mensen denken. Ja. Precies, het is en-en. En. Het feestje mag er wel zijn, ik ben zeker voor een feestje. Omdat als je in een maatschappij leeft die het moeilijk maakt dat je jezelf kan zijn, dan is het fijn om samen te komen met anderen en lekker te kunnen dansen en jezelf te kunnen zijn. Dus dat hoort er ook bij. Maar tegelijkertijd als we dat doen, moeten we niet vergeten dat er mensen zijn die, niet, die nog niet een feestje kunnen vieren. Die nog niet in de vrijheid kunnen komen. En hoe kunnen we daar met z'n allen voor zorgen dat zij ook erbij mogen zijn? Daar gaat het om. Ja, ja. Mooi gezegd, ja. ja Ik wil je wilt in je reageren? Nee? nee? Want het gaat, uh, Naomi, natuurlijk niet even uh, alleen maar om Nederland. Maar de prides die we vieren in de wereld gaan ook altijd voor alle mensen uh, van de LGBT community in de hele wereld. Ja. ja. Ja, ja, sorry, dat is een hele rare vraag. Dat is geen vraag die ik stel, natuurlijk. Dat is, Het is eigenlijk stelling. een, is een stelling, stelling die ik eigenlijk wil neerzetten. Ja, ja, ja. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Wat zijn de eerste reacties tot dusver van, van de mensen op Queer Pride? Nou, heel positief. Ik denk dat iedereen... Uh... Ik denk everybody is finding their words. Iedereen zo woorden aan het uh, woorden aan het vinden, omdat er iets bijzonders is gebeurd. We hebben laten zien dat pride ook niet massaal hoeft te zijn. Je hoeft niet te rekenen op ja, ja laten laat me zo zeggen, pride hoeft niet massaal te zijn. Het kan op een andere manier gevierd worden. En ik, ik ja, mensen voelden zich ontzettend verbonden met elkaar. En ik kan alleen zeggen dat de stad, ja, de stad heeft ons ontzettend warm ontvangen. Ja, en wij de stad ook. Nou, dat klinkt super. Dus uh, het smaakt naar meer. Zeker, zeker, zeker weten. <laughs> Hartstikke goed, ja. Ja, is wel Caribisch, hè. Wel Karibische... Ja, lekker, zeker lekker weten. heerlijk, zeker weten. Ja. <laughs> uh, Naomi, we zijn het einde gekomen van, van het interview. En uh, ontzettend fijn dat je, uh, zeg maar, na deze drukke week toch de tijd hebt gevonden en, uh, uh, om even de uitzending uh, in te komen. Um, is er nog iets wat je aan het interview wil toevoegen? Nee, dank jullie wel. Nee, ik, nee, thanks. ik zou zeggen, ik hoop, uh, nou, ik hoor net, nou, even van jullie zei, ik heb het vooral via de mediakanalen gevolgd, via de social media, maar nou, ik hoop dat jullie, jullie volgend jaar langskomen. Ja, nou, wij, we, we, we, we, we waren, waren aanwezig bij, uh, bij de Pride Walk, de, dat de, de, de sowieso, ja. hoor. dus uh, daar hebben we van oh, genoten. Okay, okay. Ja, absoluut, oh, okay, absoluut. Okay, okay, okay. Ja, zeker. <laughs> nou, hebben tenminste de opening wel meegemaakt, maar yeah. volgend jaar meer. Ja, ja. ja, okay. ja we, we, we hebben, want om dat even te zeggen, wij, wij vieren zeg maar lokaal in het klein ook onze eigen Brighton's ja. dus daar zijn we vooral ja, heel erg ja, druk bij ja, deze. Ja, ja. Maar we gaan zeker, zeker daar aandacht aan besteden. Ja. Dankjewel voor het interview. En uh, we gaan uh, lekker een nummer voor je draaien van Alex Newell met Need Somebody. Oh, let's go. Dankjewel. Dankjewel. that chance so tonight I wanna cash out all this chaos in my head sometimes I need to break out so I'm gonna live with no regrets From the dark side to the right side, there ain't no stopping me. From the left side to the right side, far as the eye can see. From the dark side to the bright side, zijn we gekomen aan het eerste uh, einde van het eerste uur ja. van uh, de live uitzending live van een uh, locatie uh, bijna zee. Oh, het zingt een beetje rond hier in uh, de microfoon, maar ja, dat komt omdat de luidspeakers ook buitengericht staan. Uh, ja. We gaan ons opmaken voor tweede uur, waarin zeg maar, het Stationsplein gaat vollopen. Als het goed is wel, Ja. ja dan rekenen we op. En uh, daar gaan we iets speciaals mee doen, want we gaan uh, mensen op het plein interviewen om uh, te vragen... waarom ben je hier in hemelsnaam? Ja. Toch? Wat kom je doen? hier wat doen? Wat kom je <laughs> ja, hier we doen, we gaan even, ja. even kijken ja. wat de reacties ja. zijn. Geen vlag uh, eraf trekken. Ja. Ja. Kom ze bewonderen no, ja. Nog wel even, want we zitten hier natuurlijk vandaag hè ook nog de technicus even bedanken, Mirko, die natuurlijk techniek doet. Ja, dankjewel. En we doen het allemaal samen vandaag, het ja. team. Ja. Natuurlijk. Dus uh, we zitten hier met z'n vier het vaste team. Dus uh, ja, dat wilde ik nog even zeggen. Nou, harde, waarvan acteur Jelmer. Uh, tot zometeen meteen in de tweede uur van Rainbow Radio Zandwoord. de Pride Edition. We gaan eruit met Mahmoud met Rapid. Puttani in giro, dimmi cazzone, sei di me Ora vado a divertirmi, è una cosa comune Dormire con altre persone Forse non ci sarò, il venerdì allora Tu sei che a me non risponderò dimmi di no, tradire fa ridere Ti prego non dire no Ora che non ho niente mi difenderò Dalla fiducia che non avevo e non ho Rapidly. Danza bianca al primo piano Non ci pensare Il ricordo è peggio Della del <totototiped> Ripenso a quei pomeriggi al lago Fumando e cantando piano Mi chiedo se ritornerai Nonostante i miei mille cuaie Mi chiedo se ritornerai ah, Con il solito paio di Nike Dimmi cosa c'è Te vedo scendere Sono rapide, chiuse nell'inide che scalerò, scalerò, scalerò, scalerò, come loro so, dimmi dai perché, mi fate scene, Mercedes, metterò un compleanno mi dici che sul mio ultimo messaggio ho già messo sopra una lapide ma ti piace che ci mancavano biglietti contati all'ultimo lasciati sopra quel tavolo ora credimi se non ho più la paura di dirti che la macchina parcheggiata sotto casa non so di chi non era niente lo giuro ma come si può creare il futuro Cosa Le vedo scendere, sono rapide, chiuse nelle Dat was Mahmoud met uh, Rapide. En waarschijnlijk uh, herken je hem wel. Want hij was een van de twee van de duo uh, van Brividi. Uh, de inzending van Italië. Wat nummer 1 werd op het Eurovisie Songfestival in 2000. Wat was dat ook weer? Ja, 22? Uh, 21, 22 21, ja. twee, 21? 23. Nee. Oh, 21. Ja, dat was Liverpool. Nee, 22 was het. 22. Ja. 22. Met uh, welke nummer bedoel je? Brividi. Ja, dat was 22. Ja, ja precies. Ja. Nou, zoals u hoort, uh, we zijn nog eventjes uh, even live, want we hadden nog wat, wat tijd over. En uh, we gaan eventjes blikken op uh, wat we zo direct gaan doen. Uh, we gaan proberen met deze wind, die uh, niet ongeaangename is, maar wel een beetje lastig voor de microfoon, toch wat, uh, wat plein interviews uh, te houden. Dus dat wordt een uh, leuke ja, noviteit, uitdaging die, ja. we, die we gaan pakken. En we draaien tegelijkertijd ook uh, verzoeknummers van ons, want we hebben van dag onszelf, ja. ja, precies. We gaan ja.